Ben je alleen? Tommy is er ook nog, maar er is iets met hem gebeurd. Eén van die dingen heeft hem gestoken. Oh. Kijk, kijk, daar ligt hij in de tuin en dat ding staat over hem heen. Hou je oren maar even dicht, dan zal ik er de top van schieten. Is het nou dood? Ja. Nare nou, dingen. Was uh, Tommy je broertje? Ja, hij is pas zes. Hij wilde in de tuin gaan spelen. Hmm.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 Ja, kom, kom, kom, kom, Susan. Ja, hij heeft echt geen pijn gehad. Het ja, was zo flink geweest. Ja, ja, maar ik, ik, ik was zo alleen. Ik, ik dacht dat er nooit meer iemand zou komen en ik, ik, ik was zo bang. Tuurlijk, dat begrijp ik toch, Susan? Ik ben ook bang geweest en ja. eenzaam, ja. Maar nou hebben we elkaar toch, en waar of niet? Ja. Nou. Hm? Ik, ik, ik zal een paar bloemetjes gaan plukken.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 Nou, oh, dit is Toolborough. Waar zijn de duinen? Daar ginds. Oh, wat een eind weg. Ja, ik had ook gedacht dat ze dichterbij zouden liggen. Oh, wat gaan we doen? Tja, die uh, boerderij waar zij het over had, moest ten noorden van die duinen liggen. We zouden hem dus van hier af moeten kunnen zien. Misschien loopt uh, de schorsing of zo. Oh, dat is haast niet te zien in die regen. Oh, nee, en het wordt ook al donker. Direct zien we helemaal niks meer. Nee, we hebben een sterke lamp nodig. Uh, trek jij je regenjas maar even ja. aan. Dan zullen we zullen gaan kijken of we nog eentje kunnen vinden. Had ik maar een paar rubben Blijf jij nou rechts uit het raampje kijken ja. of je wat ziet? Huh? Dan schijn ik nu door het linker raampje. Ja. Zo. Het oh, is net een zoeklicht. Nu weer Uit. Nou, ik hoop dat we iets zullen zien. Zeg, kun je zijn, hè? Nee, nee. Maar, maar William, een jongen uit de straat, die was padvinder en uh, die had een boekje met het morse alfabet erin. Nou, ik hoef maar een licht glim te zien, dat is voor mij al voldoende. Nou, dan gaan we weer. Ja. Rechts. Links. Rechts. En links. De uit. Ik zag wat, ik zag wat! Waar dan? Nou, daar gins, links. Is het weer. Ja, je hebt gelijk, Susan. Je hebt gelijk. Zo zei dat zijn. Nou, ja, dat kan niet anders. Als je het Morse alfabet kende, dan zou je het kunnen vragen. Zie je het nog? Ja, nog net. Door de bomen. Je moet er ergens links afslaan. Ik zie geen hand voor ogen. daar, daar staat een paal met een bordje erop. Heb je dat licht? Er staat iemand met een lamp in de hand. Is zij het? Ja. Ja, ze is het. Josella! Hallo, Bill. Je bent lang weggebleven. <laughs> Josella, liefste. Oh, Bill, Bill... <laughs> Ik heb zo gehoopt dat je zou komen. Oh, lieveling. <much> <much> zeg jullie voor de klets nat? Waarom zou je er niet binnen? <much> ja, toen ze allemaal gestorven waren in Westminster... ben ik je eerst gaan zoeken in Hampstead... en daarna naar de universiteit...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 Ik probeer Joyce te leren, maar dat valt niet mee. Vooral met de koeien ook blind zijn. Ja? Mag ik binnenkomen? Oh, het is zulke heerlijk weer. Mag ik naar buiten? Och ja. Nee, nee, nee. Wacht even. Eerst kijken of er Triffits in de buurt zijn. Die komen s'nachts altijd dichterbij. Oh ja, daar, daar staat er één. Bij het hek. Ja, en één achter de heg. En bij de stal ook nog twee. Oh, die rot Ja, wat zou je ervan zeggen om ze kapot te gaan maken? Oh, ja, ja, hm? Lieverd. het.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 Echt waar? Is ze nog steeds zo blond? Om je de waarheid te zeggen, de haar begint een klein beetje donkerder te worden. De thee is klaar. Thee! Ach, uh, Susan, bel jij binnen. Ja. Bill! Thee! Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kalm, kalm, kalm al maar. Kon je wel. Was maar het wassen. Oh, we dachten dat je gas aan het inkuilen was. Nee, hey, dat trakt er kapot. Iets ernstigs? Ik ben bang van wel.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 Ik heb de eieren gehaald. Sorry. Er zijn dingen die ik nooit zal leren. Ik kan natuurlijk besloten hebben om daar toch maar te overnachten. Ja, het lijkt me heel waarschijnlijk. Het is tenslotte een heel eind. Hij zal niet graag in het donker rijden. Hallo? Ja, wat is er? Ik geloof dat ik een auto hoor aankomen. Ja, ja, dat is hem. Kijk, de ze op de weg naar Poelberen. Hoera! Oh, niet, niet zo opgewonden, schatje. Anders denk ik nog dat er iets aan de hand is. Heeft er iemand bij, zich? Oh, dat, dat kan ik niet zien. Hij heeft de kap op vanwege de truffens. Nee, ik zie in elk geval geen vrachtwagens. Ga het me maar openmaken, Soezen. Oké. Okay.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 Behalve een paar triffits op de oprijlaan. Wat gaan we dan doen? Hier blijven. En leren hoe we onszelf kunnen bedruipen. Tot het eind van ons leven desnoods. Oh. Dat is de 95ste paal die je vandaag in de grond hebt geslagen. Dat voel ik ook wel in mijn rug. Trek dat draad eens strak. Oh ja. Zo, alsjeblieft.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 ...volgt hier de tijdsopgave van de verschillende stadia. Acht emmers, een hm? gros luiers, vijf badlakens, een badmat... Ja, een bad met een D, een mat met een T. Hè? Huh? Waarom? Daarom, dat is nog eenmaal zo. Twaalf pakjes scheermesjes, twintigduizend sigaretten in blik... Vijf kilo tabak, dito, tien blikken snoep. Ja, dat had ik er niet bij gezet. Goed oh, dat heb ik gedaan? Eerlijk is eerlijk, Bill. Als wij sigaretten en tabak krijgen... Ik ben trouwens ook dol op snoep. Goed, laat dat maar staan. En uh, verder? Dat is alles. Mooi. Eens kijken, als we met de tien gaan, houden we natuurlijk nog een hoop ruimte over. Uh, wat zullen we nog meer proberen mee te nemen? Uh, brailleboeken. Goed, zodra we in Brighton zijn, zal ik in het telefoonboek kijken of die er ergens te vinden zijn.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 een goede weg, hè? Zo te horen. Dat is het ook. Herinner je, je dat niet meer? Dwars door de duinen naar Brighton. Ja, We kwam ja. net voorbij de weg naar Lewis. Het is vandaag zaterdag, hè? Ik geloof het wel, ja. ja. Denk eens aan de verkeersdrukte hier. Een goed jaar geleden. Ja. En nou is er in geen velden of wegen iets te bekennen. Nee, wacht eens. Wat? Ik vergis me.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 Nu heb ik me meegenomen uit de National Gallery... omdat toch niemand anders er scheen te willen hebben. Die me voor was een vondst. Mm het -hmm. zal een geweldig verschil voor me maken. Geloof je dan dat ze niet gelukkig zijn? Ach, Mary en Joyce wel. Die hebben genoeg te doen in het huishouden. Maar met Dennis is het een ander geval...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 Als ons dat niet lukt, Josella, ziet het er slecht voor ons uit. Pil, oh, Bill, Bill. Voor, voor zo'n leven ben ik helemaal niet geschikt. Ik wil maar sloven en ploeteren en dan nog honger lijden. Dat hou ik niet uit. Kalm nou maar, liefje, kalm. Het zal heus wel meevallen. Bill. Neem me maar niet kwalijk. Zelfbeklag is iets afschuwelijks. <lacht> ik denk dat het door de alcohol komt. En hm. ja, de grammofoonmuziek. Ah, Ten slotte hebben we dit hele jaar overleefd. En we staan er nu een stuk beter voor dan toen.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 Het zijn planten die kunnen niet horen. Oh nee. Ombil, Bill, kijk. Hm? Ziet u die triffet die daar in, in de vette dat veld oversteekt? Ja. Nou, schiet u dan uw geweer maar eens af uit het raam. Gewoon in, in de lucht. Ah, als ik je daar geen plezier mee doe. Mm -hmm. Nou, en, en wat ziet u nou? Hé, hey, die triffet blijft staan? Ja.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 Hoe ja. laat zijn jullie thuisgekomen? Ja, tegen middernacht. Hebben jullie dat spul nog gevonden? Ja. Wie is daar? Hoi, oh, ik ben het. Ik wou even zeggen dat ik ga melken. Ja, ik kom je direct helpen hoor, Susan. Oh. Huh? Weet je dat ik nooit voor het tien in mijn bed uitkwam? Toen ik nog niet met een boer getrouwd was. En voordat ik met een boerin oh, getrouwd me. was. Dat is jou! Help! Susan, wat is er? Susan! Oh. Hoe kom je daar nou bij? Oh, het is helemaal donker is beneden. Ja. Kijk maar, zijn de gordijnen dan nog dicht? Nee, dat bestaat niet. Ik heb ze zelf opgeschoven voordat ik naar bed ging. Ik ga wel even kijken. Waar is mijn zak Oh, hier. O, hoe kan het hier licht zijn en beneden donker? Voorzichtig, Bill. Huh? Jullie kunnen beneden komen. Is alles in orde? Nee, alles is beslist niet in orde. Maar hier zijn jullie veilig.